Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij na een voetbalwedstrijd in Egypte... zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De staatstelevisie meldt zeker 73 doden. Er zouden zo'n duizend gewonden zijn... volgens het ministerie van Volksgezondheid. Meteen na afloop van de wedstrijd... stormden honderden fans van het winnende team het veld op... en joegen achter spelers en supporters van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Spelers en stewards werden bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Veel slachtoffers zouden steekwonden en hoofdwonden hebben of zijn gestikt. Het Egyptische leger zou helikopters naar het stadion hebben gestuurd... om spelers en fans te evacueren van het verliezende team. Dat werd belaagd. De Voetbalbond heeft de competitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het Egyptische parlement komt morgen in spoedzitting bijeen... om te praten over het geweld in Port Said. Volgens tv-zender El Jezuya komt geweld bij voetbalwedstrijden in Egypte steeds vaker voor. Volgens het station is er sinds de revolutie minder politie beschikbaar om de orde te handhaven. De Poolse dichteres Wisława Zimborska, die in 1996 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, is overleden. Ze was ook vertaalster en essayiste. Haar oeuvre was klein, maar haar gedichten spreken een groot publiek aan. Het Nobelcomité noemde haar in 1996 de Mozart van de poëzie... die in haar elegante woordgebruik soms de furie van Beethoven had. Haar persoonlijke secretaris meldt dat Simborska in Krakau... in haar slaap is overleden. Ze was 88 jaar. In de kwartfinale van de KNVB-Beker heeft Heracles Almelo met 3-0 van RKC gewonnen. De Waalwijkers beëindigden de wedstrijd met 10 man. Snow kreeg in de 73ste minuut een rode kaart. Op dit moment speelt AZ tegen de amateurs van GVVV om een plek bij de laatste vier. Gisteren plaatste Heerenveen zich al voor de halve finales.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 langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Twee kwartfinale wedstrijden in het KNVB bekertoernooi vanavond. vanavond. AZ speelt in het eigen stadion tegen de amateurs van GVVV. Ronald van der Geer. Het blijft spannend hè? Het blijft maar 1-1, Robert, en dat uh, na bijna een uur spelen. Het wordt bijna genant. AZ krijgt kans op kans, maar komt maar niet langs die doelman Jansen. 1-1, na bijna een uur. Herakles Almelo plaatste zich eerder vanavond al voor de halve finale. In Almelo werd RKC Waalwijk met 3-0 verslagen. Trainer Peter Bos had een geheim wapen voor de kou. Snowboots en in de tweede helft lopen. En matchfixing. Sportwedstrijden die beïnvloed worden door criminele organisaties. De cijfers daarvan zijn nog schokkender dan verwacht... In sommige landen is het meer dan 30% van alle all professionele spelers. In sommige landen is 35%. In het algemeen is het veel. Margriet Bransma maakt een reportage voor nieuwsuur. En we spreken haar straks. En mocht er uh, nieuws zijn over de situatie in Egypte... na die heftige uh, voetbalrellen al daar, waar tientallen doden zijn gevallen... dan hoort u dat ook dit uur natuurlijk op Radio 1. Eerst nog even terug naar uh, AZ tegen GVVV. Ja, de amateurs kwamen met 1-0 voor en toen toch nog 1-1. Maar ja, het wacht is op die 2-1. En dan kun je blijkbaar lang wachten, want AZ slaagt er toch maar niet in. Ondanks de vele kansen om een doelpunt te maken. Nu misschien met Benschop. Nee hoor, hij krijgt de bal wel voor vanaf de linkerkant. Maar dan is er toch altijd maar weer een verdediger uit Veenendaal die in de weg staat. Zoals dat vaak gebeurt. Twee mogelijkheden die AZ voor zichzelf creëert. Want het veldspel is nog niet eens zo beroerd. Maar in de 16 wordt er vaak de verkeerde keuze gemaakt. En we moeten de naam van de keeper zeker niet vergeten. Johan Jansen heeft er al menig bal uit Maar was eigenlijk ook degene die de fout maakte bij de 1. 1 van AZ, want dat was een vrije trap van Martens, waar hij naast greep. En zo was hij heel even de stemiel. Maar verder is hij echt deze avond de held van GVVV, dat er heel af en toe uitkomt. En in deze tweede helft, zelfs al een keer via Van Meegdenburg, die de wedstrijd opende... met een prachtige goal na 10 minuten. Die werd diep gestuurd en het was de nauwe nood. Esteban, die kon voorkomen dat Meegdenburg door, kon nu den Schot namens AZ. Linkerkant schraps op het gebied, maar weer een sliding van een van de verdedigers. In dit geval van Hulsbos en bal over de achterlijn. een corner 15 van AZ inmiddels in deze wedstrijd al aangekomen. Die getrapt zal worden door Elm vanaf de linkerkant. Ja, AZ wordt er een beetje moedeloos van. Het uh, zal toch echt een keer moeten gebeuren. Want Jansen mag dan wel de held zijn. Maar dat geeft ook aan dat er niet goed wordt afgerond. De bal van Elm komt bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt door een verdediger van de GVVV. Maar even zo snel... Is AZ daar weer met een aanval over de linkerkant. Martens straat de bal ja, richting de rand van het gebied. Aanvoerder van de Valk werkt weg. En dan doet een middenvelder de rest met een lange bal richting Van Meegdenburg. Nou, die wordt goed verdedigd door Marcellus rond de middellijn. En daar is AZ weer met palsen vanaf de linkerkant. En alles en iedereen voorbij. En uiteindelijk via de linkerverdediger had Nane over de achterlijn. Weer een corner aanstaande voor AZ. Maar na 62 minuten houdt die topklasser gewoon stand. En is het 1-1 in Alkmaar. 73 doden en zeker 1000 gewonden zijn er gevallen bij supportersrellen in Egypte. U hoorde dat uh, net al in het nieuws. Na de wedstrijd uh, tussen Al-Masri en Al-Achli bestormden supporters van Al-Masri het veld. En bij de veldslag die uh, volgde stieren van dus tientallen mensen en raakte er bijna 1000 gewond. Sander van Horen aan de lijn nu, onze verslaggever. Kun je beschrijven hoe het eruit zag? Maar waarschijnlijk heb je nu een vraag gesteld, maar op het moment dat je die ging stellen, viel je weg. Dus Dan ik stel ik hem gewoon nog een keer. Kun, ik kun, je, altijd te horen, ben. kun je even beschrijven ja. hoe het eruit zag? Nou, het was een waanzinnige chaos. Kijk, de, de thuisclub die had gewonnen en dat is een zevende competitie tegen de nummer één. Uh, dus zou je zeggen dat was nogal een feest, maar uh, de fans die stormden het veld op en drongen de uh, spelers van... Al-Achli in, in, in de hoek eigenlijk, en, en de technisch medewerkers. En ja, dat uh, zorgde natuurlijk weer voor een reactie, waardoor er nog meer mensen het veld op kwamen. En dat, dat was echt een, een, een, een, echt een complete chaos, waarbij ook op een gegeven moment het doel uit elkaar getrokken werd. Waarbij mensen probeerden weg te komen. Uh, uh, het publiek op, het, uh, op de tribune begon zich natuurlijk ermee te bemoeien. En uh, daardoor zag je dat ook uh, heel veel mensen in het gedrang gestorven zijn. Naast mensen die aan steekwonden gestorven zijn. Uh, dus mensen hadden messen meegesmokkeld in het stadion, kan je daaruit afleiden. Ja, weet je er nog? Sander is uh, lijn met Sander is uh, weggevallen. Goed, dat is jammer, maar uh, we horen hem straks uh, ongetwijfeld. We gaan hem straks even terugbellen. Gaan wij even door met uh, ja die transfer van Elham Dewey naar uh, Fiorentina, die dus niet doorging. Uh, dat is op zich niet zo bijzonder en misschien ook wel geen nieuws, maar wel de manier waarop dat gegaan is want iedereen wijst naar iedereen. Ajax zegt dat het schuld is van El Handoui. Nou, die wijst weer naar Ajax en ook Fiorentina is woedend op de directie van de Amsterdamse club. Hoofdscout Eduardo Macchia... die zwaaide tijdens een persconferentie woedend met een door Ajax getekend contract dat volgens Macchia te laat is opgestuurd naar Italië. En ti da, lo chei. Ti da alle 19:30. Alle 19:30. Digi 19:30. Trenta, oftewel 19 uur 30. Ja, want de transfertermijn die sluit nog eenmaal om 7 uur in Italië. Dat schreeuwt in mijn reactie van Ajax. Financieel directeur Jeroen Slop zei er gisteravond in Langs de Lijn dit over. Dan heb je wel de hulp van de speler bij nodig. En als die hele zware eisen stelt, dan kom je er niet uit in de ontbinding van zijn contract. En wat waren die aanvullende eisen? Die waren uiteraard op het financieel gebied. U spreekt met de financieel directeur van, van Ajax. Dus. Ja, maar goed, er is ook altijd een reden voor waarom je dan andere financiële eisen hebt. dan dat Ajax heeft. Nou, kijk, het lijkt mij als je een prachtig contract in Italië kan tekenen. met een looptijd die langer is dan wat er bij Ajax aan contract was. Uh, dat je zegt, hé, hey, daar ben ik in geïnteresseerd. Dat ja, ga ik doen. Dat lijkt mij ook. Ja, en dat je niet nog eens zegt, uh, zeg Ajax, ik krijg voor jou ook nog wat. Ja, volgens Ajax liepen dus stuk op de aanvullende eisen van het kamp El Hamdoui. Albert van Werkhoven is fiscalist van het bureau Lens, dat is de zaakwaarnemer van El Hamdoui. Hij geeft zijn versie van het verhaal. Dat spel dat hebben we vrijdag op het kantoor van Ajax uh, te berden gebracht. En toen hebben we met Ajax afgesproken: van, die hebben niet gezegd van we accepteren dat niet. Die hebben gewoon gezegd: van joh, ga naar Fiorentina, zie eruit te komen en dat doen wij ook. Zo zijn we weggegaan. Vervolgens uh, heb ik zondagavond uh, en daarna berichten gekregen van Ajax dat ze uh, die bedragen niet gingen betalen. Toen zaten we alweer in Fiorentina. Um, er komt bij dat uh, uh, dan ga je toch proberen om uh, te kijken of je ergens uh, iets uh, toch kan, tot overeenstemming kan komen. Buiten het feit dat we toch al wisten dat Monier voor uh, Fiorentina wilde tekenen. En we zijn uh, maandagavond teruggegaan naar, uh, naar Amsterdam, naar Schiphol. En van Schiphol hebben we, um, heb ik uh, Jeroen Slop gebeld of geprobeerd te bellen. En ik kreeg een bericht van hem terug. En toen zei hij van, uh, wij, uh, ik kan hier niet te woord staan. We hebben vanavond een persconferentie, want wij hebben een overeenstemming met uh, Fiorentina. Alles is getekend. Daar heb ik een sms'je van gehad. Vervolgens heb ik hem maar een berichtje teruggestuurd... van nou, dan weet je meer dan ik, want volgens mij is er niets getekend. En dat was ook zo. En toen hebben we daarna telefonisch contact gehad. En toen heb ik aangeboden om naar de Arena te komen. Nou, hij dacht dat dat wat moeilijk was op zijn afstand. Ik zei, nee, we zitten op Schiphol, kunnen er in twintig minuten zijn. Hij zei, nou, ik ben nou niet, ik ben thuis. Nou, vond ik een uh, rare plaats voor een persconferentie, maar goed. Uh, dus hij wilde liever niet dat ik kwam, ook goed en um, vervolgens heeft hij uh, een, een sms'je gestuurd... Hij heeft hij een heel laag bedrag voorgesteld. Nou, uh, laat, laat ik het zo zeggen, iedere euro is één... en ik wil daar ook niet vervelend over doen. Maar, maar het voorstel was drie ton van Ajax? In zijn totaliteit, ja, voor beide personen. Voor beide ja. personen, ja, precies. Ja. Nou, maar is nou, er nu wel of geen akkoord geweest? Er is, uh, er is uh, geen uh, akkoord geweest. En uh, we zijn vervolgens met... Uh, Monier heeft zijn kofferschaald, we zijn teruggegaan naar Fiorentino. Uh, en we zijn daar... Uh, uh, verder gaan, uh, gaan praten. En we hebben nog met Ajax contact gehad die dag. Een aantal ja. of nee, één of twee maal zo was het. En uh, zij uh, gingen niet akkoord. Nou, en toen heeft Monier op een gegeven moment gezegd van... nou, als je niet akkoord gaat, dan kom ik al terug als jullie er zo over denken. Gewoon dat soort gesprekken. Wat wel meer gebeurt in onderhandelingen, Je probeert elkaar onder druk te zetten. En Monier die had het een beetje gehad zo met Ajax. Ja. Nou. Prima, maar voor de rest was alles getekend. En op een gegeven moment heeft de club ook gezegd... Van, nou, uh, we sturen Ajax de mail dat alles klaar is en uh, getekend is. En het kan allemaal weg. En vervolgens waren ze niet meer te bereiken. Het verhaal van de kant van meneer Elhan Douwi. Even naar uh, ja, oud-club van meneer Elhandoui. Ja, AZ tegen GVVV. Goaltje. Ja, de enige speler die nog met Monier heeft gespeeld bij uh, AZ. Uh, tenminste in de glorietijd. Maarten Martens heeft zijn tweede van de avond gemaakt. En de tweede voor AZ was wel een hele mooie. Na 68 minuten is de band dus gebroken. Het is een aanval over de rechterkant. Uiteindelijk uh, Martens met het balbezit. Combinatie met maar hergezocht gebied. En met het linkerbeen krult hij hem langs Doelman Jansen. AZ staat voor. Tegen GVVV. Met 2. gaan wij doorpraten over uh, ja, dat, uh, afgeketste, die afgeketste transfer van Monier Elon met uh, Arno van Meulen, hier in de studio. Overigens moet ik nog even bijzetten dat uh, ze nu overwegen om het contract te laten ontbinden hè, met Ajax... Mm -hmm. om alsnog eventueel naar uh, Fiorentina te kunnen gaan. Arno, Fiorentina wil El Handoui. El Handoui wil naar Fiorentina. Ajax wil van El Handoui af. Dat lijkt me een win-win-win situatie. <laughs> en dan gaat het niet door. Leg het mij even uit. Ja, dat, dat kan in voetbal blijkbaar. Het, het, het moet te maken hebben met hebberigheid van, uh, in dit geval... El Handoui en, uh, en Lens. Um, ik zal een paar bedragen noemen... Uh, ongeveer een week geleden vroegen deze twee heren uh, van Ajax... om het contract dus uh, te verbreken, te beëindigen, ontbinden. Uh, bijna 2 miljoen euro. 1 miljoen 950.000 euro. Dat zou dus ongeveer voor de helft allebei delen... Elam en Siggy Lens oh, de zaak En Omdat waarnemen. zij vinden dat Elam heeft niet gespeeld. Die is, uh... ja, ja, dat was toen het verhaal. Maar het verhaal gehoorlijk... is ook nu weer dat ze zeggen van... nee, maar we willen geld hebben omdat wij Fiorentina hebben aangedragen. Zelf dus een club hebben gezocht om Ajax te helpen... om afstand te nemen van Elam uh, eerder spraken ze over het feit dat uh, uh, uh, was uit de selectie gezet... en daar moest een, een uh, tegemoetkoming voor worden betaald. In totaal ging dat uh, om een bedrag van bijna 2 miljoen euro. Als je weet dat Ajax van Fiorentina ongeveer 2 miljoen euro voor LMDW krijgt... en dat hij anderhalf jaar eerder van AZ kwam voor 5 miljoen euro... dan zijn dat eigenlijk wel krankzinnige bedragen. Dat zou betekenen dat Ajax dus niets zou verdienen aan LMDW... Uh, en dus in anderhalf jaar tijd 5 miljoen zou uh, zien opgaan in lucht... Nou, Ajax wilde dat niet. Uh, uh, de heren zijn gezakt naar 750.000 euro. Uh, uh, en in een uh, uh, laatste fase heeft Ajax de maanden gezegd... oké, okay, 300.000 euro doen ja. we. Uh, verschil van 450.000 euro. Daar zijn ze nooit meer uitgekomen. Ellen Louise had inderdaad in Florence... Ajax zat in Amsterdam te wachten... en het gat van 450.000 euro is gebleven. Er was dus nooit een overeenkomst tussen Ajax en LNW over het verbreken van dat contract. Mm -hmm. Ajax wel rond met Fiorentina. LNW rond met Fiorentina. Lucratief contract tot 2015. Langer dan bij Ajax. Voor netto... Meer salaris dan bij Ajax, waar hij al 2 miljoen euro verdiende. En toch zijn beide partijen daar niet uitgekomen. Nou, dat is eigenlijk best wel een simpele verklaring voor wat er dus aan de hand was. Nou, hebben wij inkijk gekregen, uh, uniek inkijk, je kunnen wel zeggen, in de transferonderhandelingen tussen Ajax en uh, Fiorentina. Het mailverkeer. Mm -hmm. Waarin opvallend genoeg te zien is dat Jeroen Slop zegt tegen de Italianen: dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de deadline in Italië om 7 uur afliep. Klopt. Hoe is dat mogelijk voor een financieel directeur van Ajax? Ja, dat is opvallend in een mail. Hij zegt inderdaad uh, tegen de, de persoon waar hij mee onderhandelt... ...Edoardo, dat ze pas na zeven uh, op de hoogte waren via Fiorentina... Dat, die, uh, ...dat het transfer window in Italië om zeven uur stopt. Hè. Dat is eerder dan in Nederland. In Nederland moest iedereen de papieren voor acht uur toch wel bij de KVB hebben. Ja. Internationaal eigenlijk 12 uur de echte deadline. Hier was het zeven uur. Uit die mail van Slob, uh, die e-mail, kun je inderdaad opmaken dat hij dat niet wist. Ik heb contact gehad met Ajax. Daar zeggen ze van, ja, we waren wel op de hoogte. Want we hebben die dag nog uh, Boey, die uh, jonge speler, naar Juventus getransfereerd. Ja. Ook dat is Italië. Dus we waren wel degelijk op de maar, hoogte. Maar, maar Arno, ik heb die mail nee, ook gelezen. Het jongen, staat, maar, het, staat, ik, staat ik ben er letterlijk. Eens. Hij zegt zelf in die mail van, jullie hebben mij ons op de hoogte gesteld. Na zeven uur van het feit dat om zeven uur de deadline is. We waren daar niet van op de hoogte. Dat is in tegenspraak met elkaar. Dat is opvallend. Eigenlijk als je naar de kern teruggaat, is dat opmerkelijk... maar weer niet bepalend in deze zaak. Want er is geen overeenkomst geweest tussen Ajax en El Dawi. Dus wanneer die papieren, ook al hadden ze ze om vijf uur ingestuurd... Hè, we praten over twee papieren. De overeenkomst die Ajax dus gesloten had met, uh, met Fiorentina... Uh, waar trouwens nog wel een aantal voorwaarden in, uh, in zaten... En dit ontbindingscontract, zeg maar. Al hadden ze die om vijf uur naar Italië gestuurd. Dan nog uh, stonden de handtekeningen daar niet onder. Want LNWI wilde niet genoegen nemen met 0 euro van Ajax. Dan had hij namelijk zijn handtekening wel kunnen zetten daar. Dus het, toneel, heeft dus het toneelstukje van die Macchia van Fiorentina... waarbij hij met dat uh, contract uh, aan het zwaaien is... It, dat is eigenlijk een toneelstukje? Dat is een toneelstukje, want Wat in het ontbrak contract waren er schakel. Drie clausules. De ontbrak nog een schakel, namelijk de overeenstemming... ontbindingsclausules dus tussen Ajax en El Hamdoui. Bovendien zegt hij daar dat Ajax daar plotseling kwam... met de vraag om, uh, om een bankgarantie. Hè? Hij zegt, ja, we konden niet meer naar de bank om uh, half acht s'avonds. Ach, zelfs in Italië is dat niet zo'n probleem... als je contact hebt met de bank. Maar uit uh, brieven die we van Ajax hebben blijkt dat in eerdere gesprekken op 9 januari... al Ajax liet weten aan Fiorentina... denk erom, als jullie El Amdoui willen overnemen van ons... dan moet je zorgen voor een bankgarantie. En op de eerste dag van de transfer... willen we ook al de eerste betaling op onze bank binnenzien. Ongetwijfeld bij de ABN AMRO. Uh, dus dat was op 9 januari al bekend. Dus het is ook wel een beetje commedia dell'arte van de Italianen... die daar veel bombardie maken en zeggen... Ja. dan moeten we ook nog ineens voor een bankgarantie zorgen. Dat is heel normaal in voetbal en dat wisten zij ook wel. Ja, ja kortom... Weer zo'n Ajax-soop. Uh, is er nu volgens jou wel een schuldige aan te wijzen? Of is iedereen eigenlijk schuldig? Nou, er zijn, er zijn een paar zaken die je op een rij kan, kan zetten. Uh, LM had het kunnen forceren in positieve zin... door uh, 4,5 ton uh, uh, bij te leggen eigenlijk. Hè? Maar oké, okay, hij had een aardig contract ondertekend. Ajax had eventueel 4,5 ton meer kunnen betalen voor LM Dan was het ook opgelost geweest. Dat heeft allemaal met geld en principes uh, te maken. Ajax lijkt wat slordig omgegaan te zijn met die, uh, met die deadline. Maar als je de hele procedure van Ajax ziet... is er eigenlijk geen spel tussen te krijgen hoe ze onderhandeld hebben. Wat ze gedaan hebben. Ze hebben en toestemming gegeven om naar Florence te gaan, allemaal onder de voorwaarden dat wel dat ontbindingscontract uiteindelijk getekend zou worden, ja. en dat is en dat is niet gebeurd. Uh, het, het is voor alle partijen ongelooflijk slordig, en nu, dat is opvallend natuurlijk, zegt de partij Elam Daoui. Nu willen we eigenlijk dat die transfervrij weg mag. We willen dat het contract met Ajax sowieso ontbonden is. Ja. Ik ben geen jurist, maar op welke grond ze dat proberen voor elkaar te krijgen... lijkt mij wel zeer raadselachtig. En ik denk eerlijk gezegd dat die zaak er nooit zal komen. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel. Arno van Meilen. We gaan weer even contact zoeken met uh, onze correspondent Ter plekke, Sander van Horen in Egypte. Uh, Sander, je was aan het uitleggen over... Uh, uh, de aanleiding van die slagpartij, je zei dat er uh, mensen het veld op kwamen. Ik uh, moet even zeggen ja. van mensen die net hebben ingeschakeld. 73 doden bij uh, supportersrellen, bij voetbalrellen... na een wedstrijd tussen Al-Masri en Al-Aghli in uh, Egypte. Ik pik het nog even op, de aanleiding en wat er gebeurde. Nou, Al-Aghli, de nummer zeven, die uh, won van de nummer één uh, Al-Aghli. En ja, eigenlijk heel raar, want uh, uh, ondanks die spontane overwinning... dat eigenlijk niemand verwacht had, gingen juist die fans... Van Al-Masri gingen het veld op en raakte slaags uh, in eerste instantie met uh, de spelers van de tegenpartijen, met het technisch personeel. Later natuurlijk ook met de supporters van de tegenpartij en dat ontaarde compleet. Ik bedoel, mensen die uh, probeerden het veld af te vluchten terwijl er nog steeds mensen bij kwamen. De, tri de tribune begon zich er natuurlijk mee uh, te bemoeien en naast die 73 doden, dat is nog steeds het aantal duizend gewonnen. En dat zijn dan mensen die hebben steekwonden, die hebben... Uh, uh, gewoon bonden van gevechten die uh, hebben, uh, zijn gesticht. Dus ja, ik ga er eigenlijk een beetje vanuit, hoe triest het het ook, dat dat uh, aantal doden nogal op zal lopen de komende uren. Uh, dat zijn revolutionerende supportersgroepen ook, hè? Tussen die twee. Die hebben een verleden, hè? Tussen ja, Al-Masri en al Ahly. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, kijk, Al-Ahli, dat is de nummer één van, uh, van de ranglijst. Die heeft een, een echt een notoren supportersclub. De Ultra's heten die. Dat is de website, zeg maar, van Al-Ahli. En. Um, ja, die, die, die zijn heel erg actief en uh, verbaal ook heel erg actief. Uh, ze staan erom bekend dat ze uh, bijvoorbeeld uh, heel veel vuurwerk altijd proberen mee te smokkelen. Maar ook wel eens, geen mooie dingen als je ze ziet... Ja, je moet maar eens op YouTube uh, kijken naar de uitzending. Uh, dan hebben ze bijvoorbeeld allemaal portretten bij zich... die ze dan uh, als een soort noord koreaans schouwspel omdraaien op de tribune... waardoor die hele tribune ope opeens gevuld is met een, uh, met een tekening of een, of een slogan. Maar tijdens de wedstrijd. Uh, zijn er ook berichten dat ze zich dus gewoon in spreekoren heel erg negatief uh, over de tegenpartij hadden uitgelaten. En dat dat dus misschien uitgelogd is, hè, dat, dat, uh, dat die woede er daar vandaan komt. Ja. Zeg, eerder op de avond hier op Radio 1 hoorden we iemand zeggen dat aanhangers van Mubarak de rellen wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Dat dat gerucht zou gaan. K kun je zoiets voorstellen? Ik kan me er iets bij voorstellen. Kijk, want ik, ik legde je net uit dat die Ultra's uh, voor Baal nogal uh, heftig te, tekeer gingen tijdens de wedstrijd. Maar die Ultra's die zijn ook heel erg actief geweest op het Tahrirplein in Cairo. En dan hebben we het inmiddels over politiek. Dan hebben we het over de revolutie een jaar geleden. Zij vormden de voorhoede vaak van de gevechten tegen de politie bijvoorbeeld. Of tegen Mubarak-aanhangers. En dus krijg je nu heel snel de speculatie dat dit in scène is gezet door het oude regime, door aanhangers... van Mubarak. En ja, daar wordt politiek gezien nog eens olie op het vuur gegooid doordat de moslimbroeders, dat is een islamitische partij die de verkiezingen gewonnen heeft die uh, hebben nu ook gezegd van ja aanhangers van Mubarak zitten hierachter dus dat is een discussie. Ja, ik weet niet of we ooit het de kan uh, zullen krijgen maar dat is een discussie die nu gevoerd wordt en de komende dagen nog wel even door zal gaan. Ja. Ja, het waren bizarre beelden. Er was wel politie aanwezig. Uh, een soort ME leek het er een beetje op. Maar die, die, die teken was alsof ze niks deden. Dus liet er iedereen gewoon doorlopen. Ik weet niet of je die beelden ook hebt gezien. Ja. Dat was wat mij een beetje bijbleef. Dat klopt, die stonden achter het doel en uh, ze lieten mensen wel voorbij, maar echt ingrijpen uh, deden ze niet. Kijk, die politie, dat is natuurlijk in Egypte een apart verhaal, hè, want die is gehaat. En dat was ook uh, tijdens de revolutie een speerpunt van, van verzet van de mensen op het, uh, op het plein. Dus ja, die, die leiden sinds vorig jaar een beetje een teruggetrokken bestaan. En uh, er waren er dus, zijn de berichten, ook niet zoveel uh, in het stadion. Maar ja... Het voedt ook wel weer de speculatie dat het allemaal in scène is gezet of in elk geval is mogelijk gemaakt door de regering. Ja, die regering die heeft in elk geval morgen, kun je, je voorstellen, een spoedzitting belegd. Het parlement komt in spoedzitting bijeen. De chefs van de Egyptische eredivisie die hebben niet alleen een wedstrijd in Cairo vanavond stilgelegd, een andere wedstrijd, maar die hebben gewoon de hele competitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. Want ja. Zoals de staatssecretaris voor volksgezondheid in Egypte ook zei... dit is een van de grootste voetbalrampen in de Egyptische geschiedenis. En dat is iets wat het land natuurlijk op dit moment heel erg bezig ja. Goed, duidelijk. Als er meer nieuws is, uh, dan horen we dat graag uh, van je. Zonder uh, van Horen was dat vanuit uh, Egypte. We gaan naar het uh, dappere GVV dat het blijft proberen ongetwijfeld tegen AZ. De blauwe. Ja, want op het moment dat jij, dat jij hierheen schakelt uh, schiet Dennis van Meegdenburg. maar weer eens op de goal. Echt een, een bal van een meter of 25 gaat over de goal van Esteban. Het dus blijft er 2-1 voor AZ met nog 11 minuten te spelen. Maar er was eventjes een uh, momentje van opwinding bij de 2500 volgers van uh, GVVV in dit stadion. Omdat de club uit Veenendaal de een vrije trap mocht nemen aan de, de linkerkant van het strafstorpgebied. En uiteindelijk nadat Esteban die bal had weggebokst en nog wat gevaar ontstond vanaf de andere kant. Uiteindelijk dus van Meegdenburg in de as die de bal uh, over de kruising. Schiet. En zo ontsnapt AZ misschien wel aan een toevalstreffer van uh, GVVV. Dat natuurlijk uh, gezien deze avond helemaal geen recht heeft op een overwinning of een, uh, het afdwingen van een verlenging. Maar dat heeft alles te maken met uh, AZ. Want AZ slaagt er maar niet in om uh, veel goals te maken op deze avond. Terwijl het tal van mogelijkheden heeft gekregen om die wedstrijd al lang in het voordeel te beslissen. Nu blijft het spannend tot de laatste seconde. En uh, GVVV heeft natuurlijk een naam als doder van betaald voetbalclubs in dit bekerternooi. Wanneer er sneuvelde Sparta en Excelsior al tegen de blauwe uit. Met Veenendaal die nu in de slotfase met dat frisse mensen toch proberen om een soort slotoffensief te creëren. Lange ballen richting die 37-jarige Van Meegdenburg. Nu weer een lange bal van achteruit, maar uiteindelijk gepakt door Esteban... Die echt niet zo heel veel te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Maar in de slotfase dus nog even aan de bak moet. In tegenstelling overigens tot zijn keeper aan de andere kant. Zijn collega aan de andere kant. Johan Jansen. Want die is toch wel een beetje de held van de avond. Kreeg steeds wel weer een voet of een vuist tegen een bal. Of kon gewoon de inzetten van de Alkmaarse spelers Klem vastpakken. En dan de verdedigers. Ja, ze lagen eigenlijk steeds wel weer in de weg. En zo is het dus gewoon een hele spannende avond geworden. Viergever. Vervanger van Palsen. Bijna in de fout. Elm halverwege zijn eigen helft moet dat herstellen. Gudmondson, ook al een nieuwe naam gekomen voor Holmen aan de linkerkant helemaal opgejaagd door uh, centrale verdediger Van der Valk. En dan moet die bal van achteruit door AZ worden weggetrapt richting Eltidoor. Dat is de derde invaller. Hij is gekomen voor uh, Benschop, maar ook hij komt er niet doorheen. Nee, het blijft allemaal karig wat AZ laat zien tot nu toe. Nog tien minuten. Ja, of er nou echt nog een stunt in de lucht hangt, dat geloof ik niet. Maar het is uh, klein de marge. AZ 2 en GVVV 1. Goed, we blijven het volgen. Heracles is halve finalist in de beker, dat is zeker. Het uh, versloeg op eigen veld RKC Waalwijk met 3-0. De aanvoerder van RKC, Frank van Mosserveld was natuurlijk niet echt tevreden over het veld met name. Kijk, kunstgras uh, is in mijn ogen uh, niet mijn favoriete ondergrond. Alleen, daar is verder niks mis mee op het moment dat je met je noppen de grond in kunt. Alleen, dit is veld is in mijn uh, ogen gerold en daarnaast opgevroren. Dus het uh, is gewoon keihard en uh, er zijn gewoon stukken waar je niet grond in komt. Ik denk dat iedereen ook wel heeft uh, zien glijden en remmen en, uh, en glibberen. En uh, ja, los van het feit dat ik uh, het daar niet wil op afschuiven, ik denk dat het niet uh, de ideale omstandigheden zijn om een kwartfinale beker te spelen. Je, je hebt er weer verstand van, ik ben expres voor de wedstrijd al even het veld opgelopen. Toen had ik de indruk dat het nog wel te doen was. Had jij de indruk dat het bij de warming-up beter was dan tijdens de wedstrijd? Nee, maar je mag mijn voetbalschoenen even lenen om te kijken of je met een erin komt. Kijk, op het moment dat je met de gewone schoen erover loopt, dan, dan lijkt het wel mee te vallen. Maar, uh, ja, wat ik zeg, je noppen komen gewoon niet in het veld. En, uh, en ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat uh, zeker bij kunstgras uh, cruciaal is. En uh, nogmaals, kijk, ze hebben daar ook last van. Alleen ze trainen er iedere dag op. Dus ze kunnen er wat makkelijker mee omgaan. En uh, ja, ik had, ik had deze wedstrijd graag onder uh, wat betere omstandigheden afgewerkt. Frank van Morselveld was dat van RKC... die dus zegt dat het veld moeilijk bespeelbaar was. Heracles-trainer Peter Bos is het daar niet mee eens. Nee, dat vind ik grote onzin, omdat... In Nederland wordt er uh, eigenlijk altijd gevoetbald. Uh, ik heb in het verleden op bevroren velden gevoetbald die hobbelig waren. Die, uh, ik heb op sneeuw gevoetbald. En, uh, dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. Zaken waar je geen invloed op hebt, dat is bijvoorbeeld hoe koud het is of hoe het veld is. Daar moet je dus niet over zeuren. Dus dat hebben wij niet gedaan. De noppen gingen wel bij jullie spelers ook, ook goed tot dat kunstgras in. Had je die indruk? Uh, als je naar het veld keek, dan zijn er twee gedeeltes. Het gedeelte zeg maar... Uh, Waar onze supporters zitten, dat gedeelte van het veld is erg goed. En zeg maar een meter of twintig op de helft waar, uh, waar zij de eerste helft verdedigd, Daar was het een stuk slechter. Um, allemaal pijs en vanavond of heb je het wel uh, verschrikkelijk koud gehad? Ik heb het wel verschrikkelijk koud gehad, ja. Maar gelukkig was het spel werd dat steeds wat beter en hebben we af en toe nog, uh, nog, nog aardig voetbal gezien. Hoe hou je wisselspelers eigenlijk warm bij dit soort temperaturen? Snowboots en in de tweede helft lopen. Zo is het. Peter Bos was dat. Ja, en uh, wie wordt die andere halve finalist uh, van de avond, om maar zo te zeggen? AZ of GVVV, hoe lang hebben de Blauwen nog? De blauwe hebben nog 6,5 minuut en een beetje extra tijd als nu aanvoerder van de Valk een gele kaart krijgt. Omdat hij wel erg fel ingaat op Maarten Martens die dan ook daar geblesseerd bij raakt. zet staat met 2-1 voor, nog 6,5 minuut dus. Die marge is nog altijd klein en GVVV, je er net al aan, probeert nu in elk geval met lange ballen er af en toe uit te komen. En dan toch maar die routinier, oud op het veld, tennis van Meegdenburg. Om die uh, te vinden. En uh, ook Tony Coussel, een van de invallers. Die heeft uh, wel wat snelheid. En zo probeert men, en ook van de buurt van Esteban te komen. Maar AZ probeert natuurlijk in die laatste minuten. Gewoon alle zekerheid aan uh, de Alkmaarse kant te krijgen. Nu gaat het mis. Kutmondson en uh, Martens combineren in de middencirkel. Daar zit dan een speler tussen van uh, GVVV. Dat is uh, Hofman de rechtsachter. Maar die verliest de bal ook weer. en Nu is AZ weg met LT door. Maar dat schot wordt, ja, hoe anders dan ook. Als uh, deze avond gekraakt in het strafschopgebied. Nog een voorzet van Kutmondson. Maar die wordt weer weggewerkt door GVVV uit ja, het straks op gebied. Maar ook weer opgevangen door AZ met Roy Berends aan de rechterkant. Dreigend richting zijn directe tegenstander. Speelt hem uiteindelijk tegen Adnane links achteraan. En dus een corner voor AZ aanstaande met nog vijf minuten en extra tijd te spelen. Het is wel grappig die Adnane heeft bij NEC gezeten. En ongeveer een jaar elke dag op de training gestaan tegenover Roy Berends. Maar er is vanavond weinig van te merken. Want Berends is een opponent toch keer of keer te sterk af. Alleen met zijn voorzetten wordt dan bijzonder weinig gedaan. Aan. nu komt er een corner vanaf de rechterkant. Martens neemt de berichting de eerste paal, dan wordt hij doorgekopt. Dan kan Berens in het strafschopgebied aannemen, maar speelt meer tegen een tegenstander aan en dan is GVVV er even uit. Zonder overigens dat het balbezit oplevert, want dat neemt AZ weer over via Moizander rond de middenlijn. Viergever, invaller dus mag in de slotfase spelen voor Paulsen. Moizander weer opgejaagd, maar daar raakt hij niet van onder de indruk. Elm en uiteindelijk Martens met 3-4 over de middenlijn aan de rechterkant. Balletje onder de voet. AZ gelooft het geloof ik verder wel gaat nog wel proberen nu ...aanval op te zetten, straks over de rechterkant via Berends. Nog eventjes dus, maar AZ staat met twee in voor tegen GVVV. Drie minuten over half elf. Hoe lang nog geeft GVVV tegen AZ? Nog twee minuten. Uh, nu een aanval van AZ. AZ staat met uh, 2-1 voor. Kon er wel wat extra tijd bij, want er is natuurlijk driftig gewisseld. Maar uh, laten we GVVV maar eens positief benaderen. Want uh, nadat het Excelsior en Sparta heeft uitgeschakeld, laatste na penalties, ja, verliest het toch maar met 2-1 van AZ. En maakt het toch een prima seizoen door en kan het straks met opgeheven hoofd. Dit bekertoernooi verlaten. De club die uh, afgelopen zomer van de hoofdklasse promoveerde naar de topklasse... daar nu een derde plaats inneemt en een fantastisch bekerseizoen uh, kende. Gaat straks dus afscheid nemen in uh, dit stadion. Men had eigenlijk liever in de arena tegen Ajax gespeeld. Dat was een droom van veel spelers. Men moest het doen met AZ, maar men heeft toch heel lang stand gehouden daar achterin. Het was uh, natuurlijk heel af en toe toevalsvoetbal. Het was uh, een been in de weg. Er is dus een keer een keeper die uh, een fantastische bal pakte. En ja, Dat is dan aan AZ te wijten dat het wat... Uh, ...wat laconiek met de kansen omging. Maar dit GVVV verdient een dikke pluim. Want het zorgt er in elk geval voor... ...dat er in elk geval een bepaalde vorm van spanning is geweest toch deze avond. Want heel lang was de stand tenslotte 2-1. pas laat in de tweede helft zorgde Martens er met de tweede voor... ...dat AZ zich kan gaan melden in de halve finale. Want ik verwacht in de extra tijd toch geen wonderen meer van dit GVVV. De pijp is leeg, zo lijkt het. Spelers worden met, met krampverschijnselen behandeld. En AZ moet daar toch overheen lopen. Alleen ja, nogal... Het geldt, als men eenmaal in dat safsopgebied is, worden de schoten geblokt of staat de keeper in de weg. En dat geldt de hele wedstrijd en dat zal ook in de extra tijd nog gelden. AZ wel weer met het balbezit. maar opgejaagd rond de middellijn in de as van het veld, kan rustig Pasen naar de linkerkant. Daar staat Klavan. Klavan neemt aan, draait dan weer naar binnen. Van Mechtenburg komt dan storen. Nou, de drie minuten extra tijd gaat nu in. Als viergever een balletje teruggeeft aan Esteban, die heeft het net zo koud gehad vanavond als wij. Want die heeft echt helemaal, nou vrijwel niets te doen gehad. Hij heeft een keer moeten boksen en een keer een bal uit het net moeten halen van Van Meegdenburg. Want laten we daar het nog eens even over hebben. De opening was natuurlijk voor GVVV met een goal van Van Meegdenburg. Die, die in zijn hele lange carrière, hij is inmiddels 37, nooit meer zal maken en nog nooit gemaakt heeft. Vanaf de linkerkant van het strafstopgebied. Een bekeken bal in de verre hoek, hoog langs Esteban. Nu uh, probeert GVVV nog één keer in de buurt te komen van het strafstopgebied van AZ. Gezien door Maher, die dan direct in de counter twee ploegenoten wegstuurt. Kutmondson en Elthidoor. Kutmondson met de bal naar Berens. Rechterkant strafst op gebied. Aanname Berens is dan zijn tegenstander kwijt. Trekt terug. Tidor. en weer die Jansen. Met een katachtige reflex. Ja, dat is echt de held van de avond hoor. Deze 22-jarige doelman die een blauwe maandag bij NAC heeft gespeeld. Eén keer in het eerste helftal en bij Almere City. En dus het doelverdedigd van GVVV, maar dat met ver verdoet vanavond. En zeker uh, een extra biertje van zijn trainer zal krijgen. En van een heleboel supporters komende zaterdag. Zeker al omdat het topklasse voetbal is afgekeurd. Kan hij daar met uh, supporters misschien nog wel een feestje vieren. En hij zal uh, terugkijken op deze avond met groot plezier. Hoewel hij zat mis bij de gelijkmaker van Martens. Maar dat is hem al dik en dik vergeven. HZ nog een keer met uh, Viergever. Brengt de bal richting het strafstelgebied van uh, GVVV. Daar wordt hij weggekopt omdat... Uh, Martens daar is, wordt er snel gekopt. Daardoor gaat het ook op wat onzorgvuldig. Kan Marcellus ontvangen op de helft van AZ. Maar die is ook onzorgvuldig, want paas de bal over de zijlijn. Adnane kan dan ingooien. Weer op het hoofd van Marcellus aan de rechterkant. Rond de middellijn is hier Martens. Dan gaat AZ met Maher over de rechterkant nog een keer op avontuur. Maher nog altijd. Nog altijd Maher richting de achterlijn. Legt dan terug op Martens. Er is vrij, veel vrijheid voor die twee. Van de kampen komt uit. Nee, die krijgt hem niet. Kutmondson, Randstrafs op gebied. Geeft hem dan aan Berends. Linkerkant, Berends Tras gebied in. En dan zou Kuitmansom kunnen scoren. Kan niet. Dan kan het nu gebeuren. Nee. Gaat de bal op de lat. De inzet van Martens. Zijn derde goal niet. De inzet van Berens gered. En de inzet van Eltidoor. Weer van de lijn gehaald. En zo gebeurt er voldoende in die laatste minuten. Maar houdt GVVV stand. Nu maar herweer met een schot. Ja, dat wordt dan weer aangeraakt door een van de middenvelders. In dit geval Wouter Bonke. En die zorgt er dan voor dat er weer een corner komt voor AZ. Ja, het is echt ongelooflijk om te zien. Drie kansen op een rij. En toch gaat hij er steeds niet in. Het houtwerk, De keeper en Wouter Bonke. Ze staan allemaal de inzetten van AZ in de weg. En zo komt AZ maar niet aan die derde treffer. En de mensen van GVVV zitten er ook een heleboel hier om mij heen. Die hebben een geweldige aan. Moet hij moet eigenlijk ook wel lachen om de moedeloosheid die er af en toe bij het aanvallende gedeelte van AZ insluit. Nu Martens, Martens en Elm rond de middenlijn wordt naar de rechterkant gedrongen. Elm paast dan op Maher, het gat wordt dichtgelopen makkelijk door GVVV, door Simon Brouwer. Paast de bal dan ook naar voren, naar QCEL, die wordt afgetroefd in de binnencirkel door viergever. En dan gaat Kuutmansson nog een keer, Kuutmansson, paast, door rond de penalty stip. door valt haast achterover, heeft nog altijd het bezit en schiet dan. Naast de goal van GVVV. Ja, dit staat toch prachtig als er straks wordt afgefloten. AZ, nummer 3 van de Eredivisie, 2. En eh, GVVV, de nummer 3 van de topklasse, 1. En dat moment is nu aanstaande. AZ gaat dus wel verder naar de halve finale met hangen en wurgen. Maar een dikke, dikke schouderklop voor de amateurs uit Veenendaal. Want ze hebben gevochten als leven. Hebben langstand gehouden. Hebben het spannend gehouden. We moeten uiteindelijk na een serie waarin Sparta en Excelsior wel terzijde werden geschoven. Buigen voor de Alkmaars. Goed, het is uh, acht minuten over half elf. Meer dan de helft van de voetbalcompetities in Europa... heeft problemen met omkoping. Eén op de tien voetballers in Oost-Europa wordt gevraagd... of hij kan worden omgekocht. Omkoping lijkt een uh, steeds groter probleem te worden in het uh, voetbal. De FIFPro, de internationale vakbond voor voetballers... komt volgende week met een zwart boek. En dan met name over het voetbal in Oost-Europa. Verslaggever Margriet Brands. Maar heeft zich in dit verschijnsel van matchfixing. Zo heet het, Margriet, goedenavond. Goedenavond. Verdiept. Uh, voor Nieuwsuur heb je een reportage gemaakt. Leg even kort uit wat matchfixing is. Het is het manipuleren van wedstrijden. Het beïnvloeden van het verloop van de uitslag door van tevoren afgesproken acties. En het doel is natuurlijk heel veel geld verdienen. Veelal zit er internationale misdaad achter... die dan geld zetten op dit soort uh, uh, ja, gebeurtenissen... en daar heel veel geld aan verdienen. Ja, kortom, een keeper krijgt heel veel geld om een bal door te laten. Bij wijze van spreken. In sommige landen wordt 30% van de wedstrijden beïnvloed. De internationale spelersvakbond Fifpro heeft de cijfers paraat. In sommige landen is more meer dan 30% van alle all professional players. In sommige landen is 35%. In general, het het is een lot. Het is elke tiende speler, of even meer. So, you je kunt the nummer, the sheer nummer, je kunt het over drie tot vier spelers per team. Oftewel in het algemeen is het dat elke tiende speler wordt benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden. Dat zijn dus drie tot vier spelers per team. Goede genade. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Het is inderdaad een uitkomst van het onderzoek dat Fifpro heeft gehouden. Hè? En misstanden in het Oost-Europese voetbal. Daar maakt dit onderdeel van uit. En ja, Het is, het is in dat Oost-Europese voetbal een enorm probleem. Maar niet alleen daar. In Oost-Europa heeft het wel wat specifieke oorzaken. Uh, spelers zijn veelal niet in dienst van een club. zijn een soort kleine zelfstandigen. Dienen rekeningen in bij de club. Die worden veelal niet betaald. Ze hebben dan dus geen salaris. En willen wraak. Ja. En geld. En geld. Gewoon en geld. om je hypotheek, je ja. brood ja, klopt. enzovoort enzovoort. Dat, dat onderzoek, even wat me er te binnenschoot van... hoe onderzoek je zoiets? Er zijn heel veel spelers benaderd uh, in die Oost-Europese competities. konden anoniem, maar ook met naam, reageren. En de FIFPro die juist in die Oost-Europese competitie... heeft daar een goede naam, omdat ze erg voor de belangen van spelers opkomen, dus heel veel spelers hebben er ook aan meegedaan. Dus, dus ja. je kunt echt zeggen dat die cijfers betrouwbaar zijn, want Precies. ze komen rechtstreeks van, ja. de cijfers, van, van de spelers zelf. Ja, maar het zijn niet alleen de spelers die benaderd worden. Het is ook uh, het management dat, dat een rol speelt. You have companies from from um, Asia coming to the clubs with the suitcases full of cash miljoenen millions of euros, saying, we'll give you we sponsor, but we, when we call you once or twice a year. Je doet wat we je we te doen. Wat voor wat ik koop bij bedrijven uit Azië. Naar de clubs met miljoenen euro's in de tas. Die zeggen van nou, we willen niet sponsoren... maar één of twee keer per jaar dan uh, bellen we even. En dan <laughs> moet je gewoon doen wat we ja, zeggen. Ja, dan doe je, wat, je dat, wat wij willen, ja. Maar daar, zijn, daar, daar moeten ze dus concrete aanwijzingen voor hebben. Anders ja. zouden ze dit niet zeggen. Klopt. Ik, ik sprak met uh, Dejan Stefanovic van de Viespro. Hij is uh, zelf oud-voetballer. Hij speelde in de uh, competitie van Slovenië. Hij weet er heel erg veel van. En hij heeft legio van dit soort voorbeelden. Hij vertelde me ook over een, een, een voorval bij een, een club in Bulgarije... waar de spelers dat ze voortdurend naar de voorzitter op de eretribune moesten kijken... en dat hij seintjes gaf waaruit zij konden afleiden wat ze moesten doen. Pet af betekende aanval stoppen en noem het maar op. Dat soort, dat soort verhalen. Nou, werkelijk waar. Hij had ze uh, aan de lopende band. Bizar, zeg. Ja, het is echt bizar wat je hoort. ja Dan moet je nog studeren om te weten hoe je omgekocht wordt. Ja. <laughs> uh, die speler, Dejanovic. Of die speler, die die, die, die ja? Stefanovic die, die, ja? die je net noemde. Die is leven nu niet meer zeker, kan ik me voorstellen. Nu hij dit uh, heeft verteld. Ja, hij heeft natuurlijk geen namen genoemd. Hè. Dus wat dat betreft. Uh, ja, maar maar hij, kijk, dat is, het is inderdaad. Ik zei het al. Er zit echt georganiseerde misdaad achter. En wat je ook steeds ziet, dat zie je nu niet alleen in Oost-Europa... dat zie je nu ook in Italië, waar natuurlijk een groot schandaal woedt, die, die vragen oud-spelers om de spelers van nu te benaderen. Want die kennen de zwakheden van die spelers. Die uh -huh. weten hoe het werkt. Ja. Dus ja, het is echt een ongelooflijk georganiseerde... Bende. Bende. Ja, ja, precies. Zegt die beweringen over dat meer dan de helft van de voetbalcompetities in Europa problemen heeft met die, met die omkoping. Uh -huh. Waar komen die beweringen vandaan? Is die, dat die komen van het bureau Sportradar. Dat is een bureau dat, dat verzamelt sportstatistieken, maar weet daardoor ook zoveel van de branche dat ze een aparte integriteitsunit hebben opgericht. Sportradar heet die ook. Die zit in Londen. En zij wij houden onder meer voor de UEFA, alle competities in de gaten van de landen die bij de UEFA aangesloten zijn. Nou, dat zijn er zo'n 53, en dan spreek je over zo'n 30.000 voetbalwedstrijden per jaar die ze analyseren op verdacht gedrag. Ja, en hij vertelt ook in jouw uh, reportage hoe dat matchfixing nou eigenlijk werkt. Ik ja, geef een concreet voorbeeld: in de 80e minuut wordt veel geld in de internationale wetmarkt... op een bepaald endergebnis Ik zeg maar op een 3-1 gespeeld, het staat er nog 2-0. Dat heet... Bestimmte Personen wissen, dass noch mindestens zwei Tore fallen. Jeweils ähm, eins für die Heim- und eins für die Auswärtsmannschaft. Und das zehn Minuten vor Spielende. Dieses Wissen. Manifesteert zich in zeer sterke omzetten die op dit concrete ergebnis getetigd werden. En dat is nu een voorbeeld. Het is een veelvuld zulke bepalingen. Leg legt dus uit: 80ste minuut, het staat uh, uh, 2-0. Ja. Maar uh, er is geregeld dat de uitslag 3-1 wordt. Dus gaat, gaan de mensen die dat weten in de 80ste minuut veel geld op die, ja. en op die einduitslag uh, die 3-1 zetten. En dat levert heel veel geld ja. op. Dat is een ja. beetje dat een van de vele voorbeelden die hij noemt. Uh, ja, nou, en, en dat is nu heel erg de trend. Hè? Dat is het zogenoemde live fixen. Dus dat tijdens de wedstrijd inderdaad. Uh, veel geld gaan zetten en niet vooraf. Omdat er intussen systemen zijn ontwikkelen die dat vooraf manipuleren. Dus dat je vooraf op een bepaalde gebeurtenis... een eerste gele kaart binnen 10 minuten of de uitslag... dat valt intussen redelijk te ontdekken, tenminste... Als het via legale goksites gaat. Ja. Dit, dit live-fixen is veel en veel moeilijker te ontdekken. Dus dat is de trend op dit moment. Ja, nou ja blijkbaar wordt het dus uh, gelukkig toch ontdekt. Het wordt af en toe dus, wel ontdekt, ja. Maar... Ja, maar hoeveel er onder de. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk inderdaad de grote ja. vraag. Oost-Europa en uh, we hebben uh, Turkije, Italië, Engeland heb je ook al, uh, al even voorbij horen komen. Niet alleen bij het voetbal, trouwens ook bij het cricket bijvoorbeeld. In dat soort landen zullen sommige mensen zeggen: dag, gebeurt dat. Maar bij ons gebeurt dat niet. Maar, ja, die ja. garantie is er dus niet meer. Heb nee, ik de die, die garantie is er zeker niet. Uh, Duitsland heeft er problemen mee gehad. België heeft er problemen mee gehad. Uh, Finland. Er zijn wat dat betreft natuurlijk gewoon voorbeelden van juist niet-Oost-Europese of Aziatische competities waar het ook enorm heeft gespeeld. Ja, Sportrader noemt ook de Premier League en de Bundesliga inderdaad, maar daar hebben ze nog niet echt... Als voorbeelden van grote competities precies. die ook geraakt zouden kunnen zijn. Zij zeggen niet, daar speelt het. Alleen zij zeggen, het zijn ook de grote competities, bijvoorbeeld die. Ja, in Nederland eh, vooralsnog eh, niks. De KNVB probeert ook uit te leggen in jouw reportage waarom. Ik kan niet verklaren, dat, hè, dat, dat, dat doe je niet zomaar. Maar ik denk wel, enerzijds door er open over te zijn en anderzijds door er meer actief mee bezig zijn met het onderwerp. Dat dat wel helpt om de georganiseerde misdaad af te schrikken. Gaan we naar andere landen, want wij zijn er heel uh, streng in. Nou ja, laat ik zo zeggen, voor ons gesproken. We moeten in ieder geval zorgen dat het hier weg blijft. En we hebben in, in China en in Singapore natuurlijk gezien... dat die competities op een gegeven moment niet meer geloofwaardig waren. En integriteit is toch uh, voor een sport het hoogste goed. Nederlandse voetbal is gewoon... Kijk, niemand kan roepen uh, dat, dat het uh, 100% schoon is. Hè? Maar dat is wel uiteraard ons streven. Want zoals gezegd, het is ons hoogste goed. Wie was dit van de KVB? Dat was Gijs de Jong. Dat is oh, degene ja. die zich bij de KVB enorm. Een de competitiezaak. Ja. Uh, ja. Com ja. Uh, heb jij aanwijzingen of heb jij gehoord dat er in Nederland wel eens wat is voorgevallen? Er is één wedstrijd uh, geweest de, waarvan de UEFA heeft gevraagd. KNVB onderzoekt die. Dat was de wedstrijd in 2010, Rode J.C. Herakles. KNVB heeft die wedstrijd onderzocht, heeft niets gevonden. Er is een bekerwedstrijd ook van Rode J.C. van twee jaar geleden tegen Willem II. Waar altijd nog een luchtje aan hangt. Maar echt bewezen, de afgelopen jaren althans, is er op dit vlak in de Nederlandse competitie niets. Ja, ik kan me die van Willem II herinneren... dat ik daar zelf toen nog achteraan ben gegaan... en dat ze toen bij het gokkantoor hebben gezegd... er is niks bijzonders gebeurd. Ja, dat het, het er... werd toen 1-0 voor, voor Rode JC. En Roda kon toen wel heel erg makkelijk scoren... waardoor er het vermoeden was dat er iets dat aan er de hand was... met de verdediging ja, van Willem II. Ja. Ja, ja. Uh, uh, worden er maatregelen genomen? Ja, wat je op dit moment ziet is bijvoorbeeld dat de UEFA... sinds Platini daar uh, het bewind voert, doet veel, is actief. De FIFA komt, heeft Interpol ingeschakeld. Het IOC heeft morgen een bijeenkomst. Onder meer vanwege het feit dat de Britse minister voor Sportzaken heeft gezegd... Uh, Manipulatie is voor de speler van uh, dit, later dit jaar in Londen een grotere bedreiging dan doping. Mm -hmm. De kleinere sportbonden, want het komt in alle sporten voor, die hikken er nog erg tegen aan. Tot slot, ik kan me voorstellen dat het voor jou een droom was in deze reportage... om een voetballer te spreken die is omgekocht. Ja, ik heb het uh, uitvoerig geprobeerd. Ik heb onder meer contact gehad met Robert Hoytsen... die schandaalscheidsrechter in ja. Duitsland. Die zei dat hij uh, zich wel kon voorstellen mij te woord te staan... totdat hij hoorde dat hij daar geen geld voor kreeg. Toen haakte hij af. Hoeveel vroeg hij? Ik, daar hebben, we hebben er niet eens over oh. onderhandeld. 500 wijf... euro vroeg een andere. Een andere Duitse speler die ook wel met me wilde praten... maar uh, alleen voor minimaal dat bedrag. En ik heb ook met twee spelers gesproken en een trainer... Die wilden wel met me praten, maar niet voor een camera of voor een microfoon. En ja, waar, hun verhalen, daaruit kan je al de conclusie trekken... dat die manipulatie, die mensen die je benaderen... intussen precies weten wanneer je kwetsbaar bent. Hm. En dat is natuurlijk een heel groot gevaar. Juist. Dankjewel, je wel, Margriet Bransma. Mocht, uh, mocht u de reportage willen zien, dan neem ik aan... dat het ook op de website van uh, Nieuwsuur uh, is je reportage te zien. Hè? Goed. We gaan uh, naar, uh, terugblikken op uh, die moeizame overwinning van uh, AZ op GVVV. Roffle praat na met een van de AZ-spelers. Het is al een hachelijk avondje geworden, Roy Binnens. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Nou, nee, natuurlijk niet. We willen natuurlijk uh, snel scoren. Uh, we hadden gelijk eerste minuut volgens mij een kans. Daarna uh, daarnaast scoren hun eigenlijk uh, een gelukkige goal die over Esterban heen valt. Ja, dan, uh, dan moet je eerst die, uh, die 1-0 wegwerken van hen Nou, dat, uh, dat deden we snel. En toen, uh, ja, toen verzaakten we om de kansen uh, te maken. En dan uh, weet je dat, uh, ja, dat je tegen een blok kan lopen bij hun achterin. En uh, ja, dat het wel eens moeilijk kan worden. Maar uh, ja, we zijn in de rust ook al van uh, gewoon blijven voetballen over de eerste helft voetballen Gewoon ja, uh, blijven creëren en uh, dan het doelpunt moet vallen. Ja, uiteindelijk viel die goal, ja, maar, maar, maar, en dan verwacht iedereen, uh, GVVV stort in, Blijf op de been. Ja, nou ja, nou ja, weet je wat het is, Wij, uh, we hebben gedaan wat we moesten doen, winnen. En uh, ik denk dat we allemaal fit zijn gebleven voor de volgende pot, voor ADO. En uh, we hebben genoeg kansen gehad, de tweede helft, alleen hij, hij ging er niet in. Ik moet zeggen, de keeper... Uh, ja, pakt... John Jansen ja. pakte er nog. Nou, hij pakte een paar aardige ballen, ik heb het hem ook uh, gezegd, dat hij goed keepte. Dus het uh, was, uh, was hartstikke leuk. En, uh, ik vond het, uh, vond het een leuke pot en uh, ze boden nog redelijke tegenstand, moet ik zeggen. Ik vond jullie ook verschrikkelijk nonchalant, hoor? Ja, dat, dat is ook wel. Maar he, dat is ook een beetje deze wedstrijd. snap je? Het, uh, ja, als je dan 1-0 achterkomt, dan moet je. Dan zie je dat er drive is. En uh, ja, dan, dan, maak je die, ja, dan maak je de 1-1. Dan zou je zeggen, even doorzetten. Alleen we maakten de kansen niet. En dan, dan oogt het ook nonchalant. Uh, wel dat we wel, uh, Rieke al zei van uh, ja, 100%. En uh, ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Iedereen dacht van tevoren 5-6-0. Dat, dat soort getallen ging al. Ik viel even tegen? Nou ja voor, de, voor de, ja, voor het publiek valt het dan even tegen, maar uh, we hebben ons spel gespeeld hoe we kunnen spelen en uh, ja, jammer met weinig goals vandaag. Is het Weet niet zo wat er sinds de winterstoppel is, uh, ja, ik mag het woord geloof ik hier niet noemen, dat het wel een stukje minder gaat? De winterdip? Nou, ik kan je één ding vertellen. We hebben ijs kneijs ijs gewonnen en we hebben één pot verloren tegen, tegen Roda. Dus als je dan uh, over een winterdip praat, dat is vrij snel denk ik. Ik denk, uh, ik denk dat, dat we goed hebben gepresteerd na de winterstoppel, maar alleen tegen Roda was het, was het veel minder. En uh, ja, dat is aan ons zaak om, om nu weer de stijgende lijn door te pakken. Uh. Hoe was de gevoelstemperatuur op het veld? Ik ja, kan je vertellen, het was echt, uh, het was echt koud. Maar goed, het uh, moet toch gespeeld. Veel in beweging blijven. Ja, nou, dat hebben we ook wel gedaan. En, uh, ja, we hebben een leuke pot gespeeld uh, tegen uh, Nou, uh, Netjes gezegd, uh, niet met hangen en burger, want wel verdiend verder. Wie, wil je, heb je nog een voorkeur voor de halve finale? Nee, ik heb geen, uh, ik heb geen voorkeur voor de halve finale. Ik heb, niet, ik heb wel... Uh, ik, heb wel, ik zou wel mooi vinden als de finale AZ Heerenveen zou zijn. Ja. Is het voor de trainer? Nou, voor mij ook, hebben We hebben toch, uh, toch lang, uh, lang gespeeld. Dus, uh, het zou leuk zijn als, wij, uh, als we Heerenveen zouden lopen. De eerste halve finalisten, Heerenveen, Heracles, AZ. zijn drie ploegen Gert -Jan van Gert-Jan Verbeek. Nou ja, goed. Dan, uh, dan loopt we een ploeg, uh, oude ploeg van hem. Dus, uh, nee, ik ben benieuwd. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, uh, ik denk dat de ploegen die tot zover zijn gekomen, allemaal een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Uh, jullie hebben gewonnen. Hoe moeilijk het ook is. Jullie zijn een ronde verder. Klaar. Ja, dat was onze doelstelling. En, uh, kwamen we kwamen net binnen en uh, zijn iedereen ook uh, doelstelling gehaald. En... Oh, dat was hem al. Dat was uh, de verbinding weg met uh, Roy Berens. Uh, van uh, AZ in gesprek met uh, Rob Fleur. Op de Wijzenzee in Oostenrijk bereiden de marathonschaatsers zich voor op de alternatieve Elfstedentocht van komende zaterdag. Opwarmetje daartoe was het uh, Open Nederlands kampioenschap. Daarin waren Voske, Tamar van der Wal en Arjan oh Stroetinga de sterkste. Herbert Dijkstra is op de Wijs en Zee. Herbert, het is uh, ijskoud bij jullie ook daar. Kun je beschrijven hoe zwaar de omstandigheden waren voor die schaatsers? Ja, het begon vanochtend in geval met sneeuw. Dat is al heel lastig, want dan kan je de scheuren niet zo goed zien. Maar als je dan ook nog op de thermometer kijkt... en je ziet dat het uh, min 16, min 17 is... dan weet je het eigenlijk al. Tel daarbij nog een straffe oostenwind op... en je weet dat het zware omstandigheden zijn. Verrassend dat het dan toch een massasprint wordt bij de mannen. Uh, er zijn heel veel kopgroepen geweest. Er zijn heel veel aanvallers geweest. Maar ja, weet je, 100 kilometer... dat is tegenwoordig voor marathonschaatsen. een peulenschil. Daar draaien ze de hand niet meer voor om. En uh, misschien moet je er in de toekomst wel eens over gaan nadenken... Of die afstand voor een Nederlands kampioenschap, want er staat nogal wat op het spel. Of je die niet moet... Verlengen tot 150 kilometer. Daar is in het verleden wel eens uh, over gesproken, maar het is er tot op heden niet van gekomen. Het was wel een aardige wedstrijd hoor bij de mannen moet ik zeggen. Uh, maar op een gegeven moment zie je dat de belangen van sprintersploegen zo groot zijn. Uh, ploeggenoten van Kerry Hekman, de titelverdediger, ploeggenoten van Carlo Timmerman, ook een goede sprinter. Chris Pijn, Ariens En uiteindelijk natuurlijk Arjan gaan met die sterke panformatie. Nou, we zagen een prachtige trein in de laatste kilometers. En uh, Struttinga was niet te houden, die pakte gewoon. Nationale titel. Ja, en het feit dat Voske Tamar van der Wallen bij de vrouwen deed, was dat ook logisch? Um, als je kijkt zuiver naar de uitslag zeg je van ja, zij behoren tot de favorieten, dus dat is logisch. Maar uh, het gebeurde op een totaal andere manier dan dat iedereen het had verwacht. Want Voske Tamer van der Wal, die een goede sprinter de benen heeft, die koos gewoon voor de aanval. En uh, uiteindelijk ontstond er een kopgroep van vijf. Die bleef uh, met een seconde of 27 uit de greep van het peloton. En die sprint van die vijf werd gewonnen door Voske Tamer van der Wal. En ik moet zeggen, meer dan verdiend. Een paar keer greep ze al naast de hoofdprijzen dit seizoen, terwijl ze wel de meeste overwinningen had. Maar de Nederlandse titelstrijd op kunstreis, die verloor ze dan van Mariska Huisman. En hier heeft ze uh, wat dat betreft haar revanche gehaald... want ze won het sprintje van uh, een kopgroep van vijf... en uh, pakte de nationale titel. En ja, dat smaakt natuurlijk naar meer... want in het peloton wordt inderdaad gesproken... over de Nederlandse titelstrijd in Nederland. Ja, en uh, dat is natuurlijk nog steeds het gesprek van de dag. Dat, dat gaat de hele week al zo. Ja, nou gaan de verhalen van maandag of dinsdag in Nederland... Uh, aanstaande zaterdag is bij jullie de alternatieve Elfstedentocht. Is het voor de jongens mogelijk als stel nou dat maandag uh, het NK op natuurreis in Nederland wordt verreden... om dan op zaterdag die alternatieve Elfstedentocht te rijden van meer dan 200 kilometer... en dan vervolgens maandag weer hier het NK-marathon op natuurreis te rijden? Kan dat? Het kan altijd. Marathonschaatsen rijden ook altijd. Um, maar je, je, er zal ongetwijfeld, uh, zul je gaan zien, dat Marathonschaatsen daar rekening mee gaan houden. Dat ze wel zeggen van nou, we starten in die 200 kilometer wedstrijd. En na een kilometer of 120, 130 ben ik ervan overtuigd dat je veel uitvallers zult zien. En dat zijn dan uitvallers met voorbedachte raden. Die denken van ja, als dat kampioenschap eraan zit te komen... En uh, ja, uh, dan gaan ze daar rekening mee houden. En op dit moment, want uh, we praten natuurlijk nu over woensdag... is er nog helemaal niets zeker. De geruchten zijn er wel. Uh, als men vandaag zou weten dat maandag... zeker die titelstrijd in Nederland zou worden gehouden... ja, dan vraag ik me af of er heel veel uh, maritonschaatsers... Uh, toch niet zeggen van nou, wij gaan alvast naar Nederland. Herbert Dijkstra, dankjewel. Graag gedaan. Goed, kort voor het einde van de uitzending gaan we nog even naar uh, het volleybal. Want uh, de volleybalsters van Weert hebben de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Challenge Cup verloren. Uh, het Russische Omsk was in Weert met 3-0 te sterk en daardoor is een plek in de halve finale nagenoeg verkeken. Maarten, tip in gesprek met de Weertrainer Fred Hermans. Ja, dan sta je na een 3-0-nederlaag, maar toch denk ik met het gevoel er had meer in gezeten. Ja, sterker nog, ik, uh, ik baal van deze nederlaag. Want... Vooraf eh, hadden we toch een beetje van eh, ingeschat van als ze maar niet weggeslagen worden door deze ploeg. Maar als je dan, dan zo dichtbij zit en je hebt eigenlijk twee kansen, dik kans om, eh, om die set binnen te halen. Zowel de eerste als de laatste. Ja, dan, dan, dan, dan sta ik je niet met een tevreden gevoel over het resultaat. Ik moet wel zeggen, ze hebben geknokt en ze hebben geprobeerd om die wedstrijd binnen te halen. Maar we hebben op het laatste hebben we een lesje gekregen in effectiviteit. Hoor, want hun maakt op het laatst geen enkele fout meer en wij slopen toch maar links en rechts wat, eh, wat makkelijke dingen, wat makkelijke fouten erin. Is dat ook ervaring? Want zij spelen waarschijnlijk meer van dit soort wedstrijden onder grote druk. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Als dat je, je hoeft maar één bal aan het net te brengen, je hoeft er maar één hand te slaan. Dus wat, wat is dan ervaring? Uh, ik denk wel dat er uh, veel meiden zijn die dit nog niet ervaren hebben. En dat ze misschien meer met wat er om zich heen gebeurt uh, uh, bezig zijn. Maar ja, nogmaals, één punt van de vier binnenhalen, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat moet, moet toch mogelijk zijn. Ook al heb je geen ervaring. Hoe lang wordt die weg naar Omsk nu, want ja, eigenlijk ben je kansloos, toch? Ja, dat weet ik niet. Kijk, als je hier kansloos was geweest, dan zeg je van, eh, nou, dan wordt daar een, een koude rit. Maar omdat je er hier toch heel dichtbij gezeten hebt en eh, ja, dat geeft dan wel vertrouwen van dat je daar in ieder geval een potje kunt spelen waar je eh, de tegenstander wat, wat weerstand kunt bieden. Dus de wedstrijd op zich geeft wel wat vertrouwen vandaan naartoe. Maar ik ben wel zeer teleurgesteld over het resultaat. Weer trainer Fred Hermans. Nog even kijken wat er over de grens is gebeurd. Bolton Wanderers Arsenal 0-0. Aston Villa Queens Park Rangers 2-2. Blackburn Rovers Newcastle United 0-2. Sunderland Norwich City 3-0. Fulham West Bromwich Albion bleef 1-1. Of is 1-1. In Italië Lazio tegen AC Milan 2-0, Udinese Lecce 2-1... en Inter tegen Palermo 4-4, vier doelpunten van Melito. Napoli Zena 0-0 en Cagliari tegen A.S. Roma 4-2. De rest is afgelast. In de de rij Valencia-Barcelona 1-1. Goedenavond. De politie vraagt in verband met een urgente vermissing van een minderjarige... uw aandacht voor een Amber Alert. Voor meer informatie verwijzen we u naar teletextpagina 147... Omroep.nl en de publieke televisiezenders. Allemaal leugens, zei journalist Bert Vuistje over Beste Vriend. Het nieuwe boek van zijn zoon Robert. Vrijdagavond zijn vader en zoon te gast in Brons met Boeken. Journalist Bert Vuistje en schrijver Robert Vuistje. Wordt het een goed gesprek of wordt het bekvechten? Luister, vrijdagavond tussen 7 en 8, Brons met Boeken. Radio 1, het nieuws.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 Mephisto, de veelgeprezen aangrijpende voorstelling van Toneelgroep Maastricht. Tot en met 23 februari te zien in de Nederlandse Schouwburgen. Kijk op toneelgroepmaastricht.nl Dit is Radio 1.